Gaat dalen. De paardjes vluisten, lopen walen. Wat op geen kus zo is gebleken. en op geen leugentje gekeken. Als het dan de mannetjes die laat dan haal daar morgen wat. Bespiet de paardjes die aan het vrijen gaan. ...en ziet hun hart dan voor een schietschijf aan. De eerste pijn van die snaak ...is altijd raak. Je bent erbij, na de eerste zoen... ...daar is niks aan te doen. Hij zweert haar schat, meen jou de zeerste. Ze zegt hem stil, je bent de eerste... Want de andere tien, dat zal je weten. Die heet zij in de haast vergeten. Als het een maandje stil lacht, wordt aan trouwen gedacht. Ze legt haar vet pomade hoofdje neer, Dan op zijn pas gewassen frontje neer. Elke afstand.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 Het regiment marcheert niet meer, ze lopen uit te swingen. Sergeant major en kapitein zijn hotjes aan het zingen. De leidt die commandeert, swing out, we gaan nu exerceren. Vanmiddag veertig kilometer, en met wordt studeren. La la la, happy doodle doodle la la la. Nu vraagt heel zich af wie of dit heeft verdacht.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 Het regiment marcheert niet meer, ze lopen uit te swingen. sergeant major en kapitein zijn hartjes aan het zingen. De light die commandeert swing out. we gaan nu exerceren. Vanmiddag veertig kilometer en het lak studeren. La, la, la, hap die la, la, la.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 Maar ik verkwik het om te trullen. Al is het nog zo'n aardig kind. Met een glimlach om zijn mond. Die nooit een ander heeft bemind. Gefortuneerd en heerlijk bloom. Blijf vrijgezel, blijf vrijgezel. Tot aan het uur van mijn dood. Blijf vrijgezel, blijf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 ik de een van trol, neem dan de benen en zeg beleef, excuseer me wel je vrouw, blijf vrij dezelf. ik blijf vrij de tot aan het uur van mijn dood. blijf vrij dezelf. ik blijf vrij de want je rook van ben wel in het sloop. Dan smeet je God weer onbevrijding. Ze noemen je een lieve snoes. Ze delen in je lieve leed. Ze spinnen als een mieze koes. En je vliegt erin voordat je het weet. Blijf vrij te Ik blijf vrij te Tot aan het uur van mijn zon. Blijf vrij gezell, ik blijf vrij verzelf, ik blijf vrij verzelf, want je rolt van de wal in de vloer. Ik blijf vrij verzelf, want je rolt van de wal in de vloer.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 Als men je verwijt, wat doe je met kapotte schoenen in de regen? Op natte wegen, wie kan daar geven? Wat heb je niet van al die natte tijd gekregen? Dat brengt geen zeven, maar ongeluk. Kijk waar je heen stapt en waar je in trapt Met droge voeten, dat scheelt een stuk.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 Kijk waar je heen stapt, en waar je in met grove voeten dat viel een stuk, was je met kapot de in de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 Guus Kelly gehad, die toen meegegaan is met de en zo. Um, dit, op, op een of andere manier heeft Guus Kelly, het is de Herman Mulder, die heeft een gigantische invloed gehad op, op Van Zoelen. Dus Terwijl heeft, hij niet kon zingen? Hij kon eigenlijk helemaal niks, maar hij had gigantische aspiraties. En, en dat hoor je ook wel in het nummer wat ik voor vandaag heb uitgezocht. Um, ze hebben een heel blokje gemaakt onder de naam de three, three Kellys, maar meestal zijn er gewoon twee. En in dit geval zijn het helemaal Mulder, dus, dus Guus Keddy, die zanger. En André de Raaf. Nou ja, dat, daar hebben we het al eens over gehad. Eh, ja. goed, goede pianist trouwens. En dat is grappig. Je had, je had natuurlijk in, in begin jaren 30 een paar series platen van Louis Davids. Die, die eh, zeer snel teksten kon declameren. En het goede intonatie en dat soort dingen. Goede articulatie. En ik heb het idee dat uh, Guus Kennedy ook dezelfde aspiratie een beetje had. En het, hij haalde het voor geen meter. Ik bedoel...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 De grote dag was eindelijk daar, oh wat was die in zijn sas. Hij zat precies te kijken of die poeske scheres was. Hij riep vooruit opzij, thans is de beurt aan mij. Ga weg, ik ben losgekoppeld, ik wil ze allemaal voorbij. Oft kwam door al de borrels die hij s'middags had gekocht. Plots vloog hij met een salto als een baksteen uit de bocht. Bij het naderen doodsgevaar, stond het rode kruis al klaar. Toen vloog hij weer omhoog en riep daarbij, hier gaat pikaar! Ome Heinz, later de pijn, en van Kempen op de baan. Want je moet de messi racen met zijn hij aan. Als die eenmaal goed begint, hangt hij duidelijk in de sprint. Dan is er geen van Egmond of van Kempen die je wint.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 Vergeten, dien je te weten, daar moet je zijn. Want die mens die zich daar griefde, daar komt de liefde te gaan bij de wijn. Bij de ponde Katrien, in de vliegende gans, daar kussen de meisjes je onder den dans. Bij de ponde Katrien ben je dadelijk thuis, daar ben je als kind zo in huis.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 En het is, meestal is het contrast in dit geval niet zomaar bij de latere dingen. Een soort sublieme begeleiding door de remders. En dan hoor je plots die gigantische ongeluanceerde stem erbovenuit. Het, het is een heel vreemd contrast. Bizar. En, en, en het laatste voor vandaag, Kees Pruis. Ja, dan moet je even iets vertellen over Kees Pruis. Dat... Kees Pruis was natuurlijk een zanger, ja, de man met de stem. Een gigantische stem, het was een grote man en... en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 dit is uit uh, 21, 21 februari 1934 is het weer in de Foye Studio. Er zit nog een leuk verhaaltje aan, aan verbonden ook. Hè? Uh, de man die had een. Uh, de man gewoond om, om, om zijn proefteken in te zingen met totaal veel andere teksten. Dus dit nummer heet uh, O oh Johanna, jouw kussen fijn als manna. En daar heeft hij dus iets heel anders van gemaakt. En, en uh, van Zoelen heeft toen, voordat die platen uitkwamen, heeft hij. Die, die proefteek voorzien van een, een label. En dat heeft hij naar Kees Pruis opgestuurd. Met die andere platen. En beste Kees, uh, dit zijn de platen die van de week zijn. Uh, van je zijn naar uitgekomen. En hij draaide dat. En hij is verschrikkelijk, verschrikkelijk kwaad. naar Gerroos gegaan toen nog. Van, dit, dit, dit is, hij heeft gezworen nooit iets met, met, met, met, met Voor Dekka te doen. Dat heeft hij nooit meer gedaan tot na de oorlog. Dus het was een verschrikkelijke ruzie dit. Grap. Maar do, je, je hebt ook veel van die, van, van die vreemtalige teksten. Zo.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 Ik neem zo af en toe een heel klein wippertje, zo'n heel klein wippertje. Als ze die zijn. Ik maak zo af en toe een heel klein slippertje, zo'n heel klein slippertje. Dat is zo'n fijn. de zon nog, dat is wel fijn. want een beetje zonneschijn, dat moet nog zijn. Vergeten Artiesten. Oh, Tino, k o n a n t i n o e a Vergeten Artiesten. Dat is die kleine man, die kleine man. Vergeten Artiesten, met Mike Winkelman. Van een kleine man.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 Deel bij het eeniesje mee, Jan Smit zijn vrouw is een la la la la. en ze is nog niet teruggekeerd. la la. ze is met zijn beste vriend op stap. la la Jan Smit die lapje, zich drie kwart slap. Het was een ruzie spel, je zag ze samen. Verleden week nog stond Jansmin, wanhopig voor het raam. Hij riep om hulp, ik hoorde een gil en ik vroeg, wat is er Jan? Hij brulde das, mijn vrouw die wil het raam uitspringen man. Nou heb ik een reuze strop, want het raam dat hij wil niet op Jansewits zijn vrouw is hem getermeerd. En ze is nog niet teruggekeerd. Ha -ha -ha -ha -ha -ha. Ze is met zijn beste vriend op stap. Jan ha, -ha, -ha, -ha, -ha. Die lacht zich drie kwart slap. Ha -ha -ha -ha -ha -ha. Ik wilde hem troosten en zei Jan, dat is nou je beste vriend. Jij was voor haar altijd zo'n en dat heb je niet verdiend. Jij bent geloof ik niet goed bewijs, sprak hij, het komt net van pas. Ik vond het veel gemener als die bent een vreemde was. Zo'n dienst komt niet vaak voor. Ik ben hem heel dankbaar hoor, Jan met zijn vrouw is een versimeer. <lacht> en ze is nog niet teruggekeerd. <lacht> ze is met zijn beste vriend op stap. <lacht> Jan met die lacht zich drie kwart slap. <lacht>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 Op het Noordplein, Of Gatendrecht, een, een krijgslied op de voormalige Rotterdamse schutterij. Daar komt de schutterij, Met vandels en met pluimen, Ze lopen in de rij, Ze komen op de pruimen. Wat zijn ze in hun zat, Die zoppen nu ze krullen, Ze lopen in de pas, als lieve zoek knullen. En dan komen de schutters, ze lopen zich lang, de mannetjes sputters van Rotterdam. O, wat een wat maken ze leuk, daar komt van de winter, het de te zijn. De generaal die grond, en geeft de een die op de vlakte komt. Met een sigaar of papi, maar schutter zijn zo haar. Gaan ze niet koeieneren ze stappen er sigaar in de loop van een geweren. En dan komen de schutters, ze lopen zich lang. De mannetjes putters, staan we er dan? Hoe waren de wat lachen ze? Leid. Daar komen de witte, het eerste Een schutter is een klant. Die niemand al kan bomen Durf jij, vraagt de sergeant Hier zonder schoenen komen Dan antwoordt hij beleefd. Sergeant, u is verkrompen. Als ik geen schoenen heb Gans trek op klompen En daar komen de schutters Ze zich lang De mannetjes de Starop ervan O, alle geschitter Wat vagen ze luid Daar komt van de bitter Met licht met Heer de generaal de troep gebied te zwijven dan roept er een brutaal kijk hier maar naar je eigen jij kan wat mij dan nou gaat wel naar de nu gelopen als jij zon toen slaat kom ik nooit jou kaas meer open. en dan komen we te schutten, ze lopen zich lang de mannetjes schutten van Rotterdam oh wat een gezitter, wat maken ze leuk dat komt van de wikker en het pleeelt het Ik ben wat je noemt de toffe knul, ik lag een stijging daling. En die hele En daaraan heb ik maar niet. Eten niet, morgen niet, dat is lang nog niet zo slecht. Want er komt, immers sprong op zijn pootjes weer rijden, Heb ik niet, jukla boem, nou we delen met elkander verdriet, jukla boem, laat ik over aan een ander. Met gerooide cent op zak voel ik me best op mijn gemak en een zorg heb ik lach. Al open op komt grond, wel ik voel me zo gezond als een jonge hond. En de waas loopt helaas over beurs en koers te kniezen. Ik heb niks, dus geen reeks heb ik lekker te verliezen. Ik heb altijd een amouret met cadeautjes, Jan en Jet, Nelly en Louise.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 dat elkeen zich hier zo te on maakt, heb ik niet. Joep, la, boem, nou we delen met Wel vriend, joep, la, boem, laat ik over aan een ander. Met rode cent op zak voel ik me best op mijn gemak en een zorg heb ik verlagd. Al loop ik op gemeente grond, wel een zo verzocht als een jonge hond. De waas loopt helaas over beurs en koers te genieten. Ik heb niks, dus geen reeks heb ik lekker te verliezen. Ik heb op tijd mijn amourette met cadeautjes gaan en jet naar Lyon Louise. Ik geef de naar het cadeautje. juuk boom, hm. oh, oh. Recht op walley, brek op van ziel. Dat is een stand naar mijn behagen Zij dat geen hier ook nog dragen Zij dat geen buis draag op een kiel Recht op het lijf, recht op een wiel. En buigt men ooit zijn hoofd of knie Zij dan alleen voor God en Heer Voor elk die men nog bravereren Voor ieder die men wijzer die. Voor die sterbuig, mijn hoofd of niet. Maar anders recht van lijf en ziel. In vreugd of in leed in onze leven. Niet links, niet recht, maar ook geheven. Wat op haar buig, wat op haar kniel, dat is Nederland, daar recht en ziel. Als ik in zijn vogeltje wachten, O, wat zal ik wegen liet me dan op vorige zak in deze wegen. Als ik in zijn vogeltje wacht, O, oh, wat zal ik niet Tral la la la la la, la la la, la wil ik lustig springen, wil ik ook op lijdigen toon luid mijn liedje zingen. Daar ik jongen prolongen wil, wil ik lastig springen. Tralala, tralala, tralala, lala, tralala, lala, lala, lala, lala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 In, waar heb ik dat eerder gehoord? Britten Mira met Wo sind haren August? Dat werd vertaald door Kees Pruis. Waar zijn toch je haren August uit 1926? Waar heb ik dat eerder gehoord? Beim spiegel staat de glatte en bindt die krawatte, strekt in pyjama hin en her, en dan probeert hij. Zu kämen einen Scheitel, mit sieben Haaren geht das schwer? Die Frau schaut aus den Weiten hinein von allen Seiten, als ob was nicht in Ordnung gewährt. Du Heilig mit Bammel, was bist du für ein Wieser Hammel, Menschenskind? Ich kenne dich nicht mehr. Als Ganze. ein Casanova jeder hau. Jetzt nimm beim wandeln aus der Hose dir die wandeln, und wohin ich schaue ist nichts als Baum. Wow. Zeker stap van zonnen, dan stap dan niet door. Een heel land op koming spreken, maar op de staat bekeken. The we Niemand zit er Oh, zijn, is maar een reed. Dan gaan ze verder kijken, wij proeven te gelijken, dan haken Don't stop me on is? Bij a be, and I'll in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 Welte rust de nacht, daar gaat: nu sluiten haar, dag is vol. Goede nacht en welte Luisteraars slapen maar daar. Daar vroeg gaat nu sluiten, wel te rusten. Goedenacht en wel terusten, luisteraars, slaapt nu maar zacht. De avond gaat nu sluiten, wel terusten.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 En ook op de Dordtse laan. En kijk op de goudse zingel in het zuindorpje de En in de Afrikaanse Bijk. Nou ja, goed, ik ging er niet op staan. je zover een vreugd voor het gezin? Al zing je rot, al zijn ze slecht, ze gaan er altijd in. Ik dacht op vrijdagavond, kom, ik schrijf wat voor mijn ploeg. Voor feyenoord dat ik mijn leven lang een warm hart toedroeg. Dat is nou leuk voor zondagmorgen. Voor die vonk radio. Ik geef honderdjarig feyenoord een liederige cadeau. Want liedjes over Feyenoord een vreugd voor het gezin. Al zing je rot, al zijn ze slecht, ze gaan er altijd in.